Dit was het. Dit is René Passet van de AMWB. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Nog een handvol files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de Afrit Bunschoten 3 kilometer. Op de A2 Den Bos Utrecht bij knoopend Everdingen 2. A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Dorp 3. De A10 West voor de Continental 2 kilometer richting Den Haag. De A12 Utrecht Den Haag bij Kanaleinland 3 op de parallelbaan. A27 Utrecht Breda tussen de Knooppunten Rijnsweert en Lunette 2 kilometer. En ook nog veel op de A28 Amersfoort Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sam en Dave, dat was de van Vier, welkom terug bij Zoffert op zondag. Uur drie alweer van dit programma. De tijd vliegt weer voorbij. En wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert Jan? Half vijf hebben we Dier van de Week luisteraars. En die lu de dieren van de week moet ik zeggen. Want die luisteren naar het naam Bino en Tammy En liefhebbers van het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf is het weer zover. Onder het motto van het is over. Hebben we weer een heel gevoelig gedicht voor u klaar liggen. Rond de klok van kwart over vier gaan we nog even kijken naar de Formule 1... want die staat volgende week weer op het programma. De openingsrace in Australië en het laatste nieuwtje... die, gaan, die gaat u rond de klok van kwart over vier horen. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren naar deze zomerse zondagmiddag... CFM live vanaf de Tolweg. En hier is Elfenville en Big in Japan. be. Zondagmiddag van CFM met nu het race CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. En daarvoor schakelen we over naar de man die tegenover mij zit. Zijn naam is Albert Jan Vos. Ja, volgende week gaat hij weer beginnen. De Formule 1 seizoen. En alle teams zijn druk bezig met de laatste ja, voorbereidingen te treffen. Want op 16 maart is Australië de eerste plek waar de races gehouden gaan worden. Alleen uh, McLaren zit nog zonder sponsor. McLaren begint het uh, nieuwe seizoen van Formule 1 zonder titelsponsor. Het Britse team gaat er echter wel vanuit dat er binnenkort een geldschieter gevonden zal worden. Bij de eerste wedstrijd zal er geen titelsponsor op de auto staan, zei directeur Ron Dennis donderdag. Maar dit zal voor de races erna zeker wel veranderen. Het seizoen in de Formule 1 begint volgende week in Australië. De Brit Jensen Button en de Deen Kevin Magnussen zullen de stoeltjes bezetten. Maar er is wel Martini bij Formule uh, 1-team van Williams. Geen champagne, maar vo Martini voor het Formule 1-team van Williams. Het bekende Italiaanse vermoedmerk... prijkt komend seizoen als nieuwe hoofdsponsor pontificaal... op de witte bolides van de Britse renstal. Het team gaat vanaf nu door het leven als William Martini Racing. Zo maakt de eigenaar Sir Frank Williams afgelopen donderdag bekend. En Williams zet An Aiton Senna op de neus. Het, het Formule 1-team van Williams houdt de gedachte aan Aiton Senna in leven... De Braziliaanse coureur die 20 jaar geleden overleed... als gevolg van een zware crash op het circuit van Imola... prijkt dit seizoen met zijn beeldnis op de neus van de Williams Bolides. Dit nieuwe logo is onze manier om zijn prestaties als coureur te herdenken... als al dus Sir Frank Williams, de eigenaar van de renstal... waarvoor Ayrton Senna in 1994 reed. Zet u nu agenda 16 maart, eerste race in Australië. Tot zover het reisnieuws bij CFM. Ja, door met de muziek. Wat zie je nou te kijken, Albert Jan? Wil je een beetje zenuwachtig? Je bent je ben de... muis kwijt. Je bent je muis kwijt. Oh ja, nee, die ligt hier, hè. Die oh. ligt voor mij. Oké. Okay. Hier zijn de monkeys. Daydream Believer. Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring.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 night on his deed Now you know how happy I can be dat waren de Monkees en Daydream Believer. Ja, we gaan eens even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart waren. FC groningen Feyenoord is een 0 tegen 2. En dan co Eagles tegen FC Twente. Daar is het uh, dezelfde stand gebleven als zo'n beetje van het begin van de wedstrijd. 1 tegen 0. Ja, en we gaan ons natuurlijk al opmaken voor de wedstrijd die om half vijf gaat beginnen. Ajax thuis tegen SC Cambuur. En uiteraard gaan we ook in het uh, laatste half uur van dit programma die wedstrijd voor je in de gaten houden. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 Uitvoerbaar, uitvoerbaar, uitvoerbaar, Formidable. Tu formidable, De, de single van Delegation en Where is the Love Twee minuten voor half vijf Zo meteen de dieren van de week bij CFM. Er is nog even een lekkere nederpopplaat van Cardans Hier is de Intimiteit Je zegt ik ga naar bed Ik zeg ik drink nog wat Doe jij de lichten uit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 Dat was Cardons met de intimiteit. Tijd voor de dieren van de week, Albertje. Ja, dan hebben we het over Bino en Tammy. En volgens mij zijn ze in de herhaling... want ze zijn al een keer eerder uh, dieren van de week geweest. Ik kan me wel eens bij voorstellen, namelijk, want ze ziet er zo leuk uit. En Bino en Tammy zijn namelijk dikke vriendjes. Tammy, de bruine van de twee, was in het begin erg angstig... maar sinds ze samenwoont met haar nieuwe vriend Bino... is ze een stuk dapperder geworden en kan je haar zelfs af en toe aaien. Samen hebben ze het erg naar hun zin... en samen zoeken ze er ook een fijn huis met een... Tuin, juist daar, heel goed erop. Waar ze de rest van hun leven mogen blijven. Een groot hok met een heerlijke buitenruimte staat hoog op hun verlanglijstje. Omdat het nu nog iets te koud is. Ja, ja, ik kijk even naar buiten, luisteraars. Ja. Als het wat te koud is, dan zullen ze nog even binnen moeten blijven. Maar zodra het zonnetje schijnt, kunnen ze naar buiten. En maar zodra de lente zich aandient en die heeft zich zeker aangediend kunnen ze lekker naar buiten. Kunt u deze leuke konijnen een fijn leven bieden? Kom dan snel eens langs om hen kennis te maken. Ze verblijven momenteel in het dierenhuis Kennemerland... aan de Kezelstraat nummertje 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet: www.dierenhuiskennemerland.nl. Nou, als je nou naar buiten kijkt, het prachtige weer. geeft Bino en Tammy een groot, de grote tuin met een buitenren. Ja, maar daar hoor je aan dat het een paar weken geleden ook de dieren van de week waren. Hè? Ja, da dank je wel. Ja, dankjie, dankjie, wat oude bericht van een paar weken geleden. Toen was het nog helemaal niet zo warm zoals het nu is natuurlijk. Heerlijk lenteweer hier in Sofort. En hier is Passager.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 Radio. Je hoorde in Legendary Lane. Ja, we hebben nog een tweetal korte sportberichten voor je. Allereerst voetbal. Ja, voetbal. Hoe is het met Ajax? Nou, ze, ze stonden nog een krap aan een, vijf minuten op het veld of er was alweer gescoord. Door Eén. Ajax. Door Ajax. Ajax leidt met 1 tegen 0 in uh, de Amsterdam Arena. En uh, we hebben nog golfnieuws. En uh, Joost Luiter die uh, op basis van zijn uh, kwalificering uh, in de Europese Tour... mag hij een aantal grotere majors en grote toernooien in Amerika spelen. En dit weekend speelt hij er een in het, het kader van de WGC, dat is de World Golf Association Cadillac Championship... op de baan van Trump National Doral... In de buurt van Miami en na drie dagen staat Joost Luiten verdienstelijk op een gedeelde negentiende plaats met een score van plus drie. Nou dat hoeft u niet te verbazen, maar in zoverre het is een hele erge moeilijke baan om te spelen met erg veel water. Leider momenteel na drie dagen is Patrick Reed en die staat op min vier. Dus Joost staat slechts zeven slagen achter. En Tiger Woods doet het ook niet onverdienstelijk. Hij staat momenteel gedeeld vierde, met een score van min één. En vanavond gaan ze de laatste dag in. Dus... Oké, okay, dat wat betreft het sportnieuws, zo dadelijk hebben we het gedicht van de week. Maar eerst Duren Duren. the day En dat was de zin van Duran Duran en The Ordinary World. Het is kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de week. En deze week is het gedicht van de week Het is over. Ik weet nog dat ik je voor het eerst zag. Ik dacht, jij bent gewoon een meisje van alle dag. Maar toen de tijd ik je beter leerde kennen... werd het steeds moeilijker om alledaagse dingen tegen je te zeggen. Telkens als ik je in Zandvoort zag... verblinden mijn ogen door jouw stralende glimlach. Mijn hart stopte telkens weer met kloppen als ik je zie. Het is nu of nooit, ik vind je leuk. Het is pas nu dat ik het inzie. Vind het moeilijk om mijn gevoelens aan jou uit te leggen. Alleen mijn hart kon dit aan jou vertellen. Je maakt me blij door te kijken... Als ik problemen had, leek het alsof je in me kon kijken en alles liet verdwijnen. Wil je weten wie ik ben? Denk goed na en je gaat me herkennen. Ik keek naar jou. Jij keek naar mij. Ooit zei je, ik hou van jou. Dat maakte mij blij. Maar nu is het over. We zwijgen allebei. De stilte ging nergens over tot jij zei... We kunnen beter allebei onze eigen weg gaan. Ik stemde ermee in. Je zei, wij kunnen er beter niet bij stil blijven staan. Dat was voor jou de laatste zin. Jij houdt niet meer van mij. Ik hou nog steeds van jou. Je liefde is voorbij. Maar onze liefde is iets dat ik niet snel vergeten zou. De tijden die ik met jou had, zijn om nooit te vergeten. Echt waar je zou eens moeten weten weten dat ik je heel erg mis en ik weet dat het raar is zoveel maanden later nog steeds hetzelfde gevoel elke avond mijmeren maar in de middag ben je koel. Cool. als ik je zie dan dan mij slopen dan probeer ik hard weg te lopen anders zal je mij roepen als je vrienden er zijn en dan verga ik weer van de pijn mijn gevoelens voor jou zijn nooit weggegaan Net als die ene vraag. Wat heb jij misdaan? Ik beloof dat ik alles voor jou zal doen. Ik geef nog steeds evenveel om jou als toen. Waarom ben jij weg uit mijn leven? Terwijl je weet dat ik nooit al mijn leven zou geven. Ik had je, maar nu ben je weg. Mensen zeggen dat het tijd wordt dat ik me erbij neerleg. Zij hebben makkelijk praten. Maar ik kan jou zomaar niet laten. Wat een mooi gedicht van de week weer. Wel een beetje droevig, maar wel mooi. Je het is over. Het gedicht van de week bij CFM. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar CFM. Redactie at Redactie et Zib Standvoort punt Moi qui vécu sans scrupule.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 In over een jaar Ik zou ze kussen En begroeten koos vanzelf weer Voor elkaar Al de liefste, tezamen met natuurlijk Ramses Shaffi. Dat was Laat Me mijn Eigen Gang Maar Gaan. Het hele ding komt er nog aan met Tell It To My Heart. Dan gaan ze nog wel even door hoor, deze tijden denk ik. Zullen jullie maar tot vijf uur dan? Oh nee, we moeten nog een plaat rijden, joh. Dus helaas voor Teledeen, dat was hem. Jorden, tell it to my heart. Het is drie minuten voor vijf uur geworden. Einde alweer van dit programma Zandvoort op zondag, meneer Vos. Ja, en maar we gaan nu even het zonnetje genieten, toch? Ja, zo is het maar net. Het is trouwens bloedje warm geworden in de studio, hè? Merk je ja, het ook? Het is gewoon 20 graden hier. Ja, we toch? hebben de airco binnenkort weer nodig, waarschijnlijk. Zeker weten. Iedereen een hele fijne zondagavond. Lekker barbecue, hè, met z'n allen? Ja, Je ziet het gelijk, op Facebook. Gelijk. Al die barbecues die zijn weer uit de kast gehaald. En die worden weer op stand gebracht. Goed, nou, uh, het zit erop. Geniet ervan en wij zijn er volgende week weer. Dan weer met Sam op zaterdag. Toch? Tussen 2 en 5. Zo is het. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. Tot dan. Doei doei. Doei doei. Hi. things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da grumble, give a whistle.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 You must always face the curtain with a veil. Forget about your seat, give the audience a good. Enjoy it, it's your last chance of the hour.